Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De boer-burgerbeweging ziet het wel zitten om in koppeltjes verder te praten over de formatie van een nieuw kabinet. In plaats van dat de partijen steeds één voor één aanschuiven. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd voor haar gesprek met verkenner Ronald Plasterk. Ook vandaag is hij weer aan de slag om uit te zoeken wie er met wie zou kunnen samenwerken. Van der Plas had nog wat advies voor Plasterk. Ik heb erop aangedrongen dat hij bij de volgende gesprekken nog met... Uh... Uh, Dilan en Pieter, uh, VVD en NSC, dat hij er wel echt uh, op gaat hameren dat en de verkiezingsuitslag gerespecteerd moet worden en dat er gehandeld moet worden in wat goed is voor Nederland en niet wat goed is voor de uh, VVD en wat goed is voor NSC. Ja, de VVD en NSC staan niet te springen om met de PVV samen te werken. Er zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op Gaza stad. Dat zegt een Palestijns persbureau. De meeste doden zouden kinderen zijn. Volgens het persbureau zit Israël achter de aanval. Het wordt een goede maand voor winkeleigenaren. ABN AMRO verwacht dat ze deze decembermaand ruim 700 miljoen euro meer gaan verdienen dan vorig jaar. Ruim een kwart van de consumenten denkt dat ze meer geld gaan uitgeven. Volgens de ABN hebben mensen minder geldzorgen. En door het koude weer kan de zomer niet verder weg lijken... Toch kan je alvast opwarmen voor de festivalzomer, want Pinkpop heeft een deel van de line-up bekendgemaakt. Met onder meer deze hitmachine. Ed Sheeran is een van de headliners op het festival in Landgraaf. De andere twee grote namen zijn Kelvin Harris en Monaskin. Ook Agda de Munnik en Vrouwtje staan op een podium. En dit weekend gaan de kaartjes in de verkoop. Het weer met in de zuidelijke helft van het land regen. Vanavond trekt die regen naar het noorden. En gaat die ook wat over in natte sneeuw bij een gaatje of twee vandaag. Morgen af en toe regen bij maximaal 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 My head speaks a language I don't understand Over drie. Welkom terug. Dit is uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, op deze uh, zaterdagmiddag best wel koud uh, buiten. En uh, gewoon lekker binnen blijven en luisteren naar de radio. Ondertussen alvast een klein beetje voorbereiding ook voor de kerstversiering, uh, Benno. Ja, het staat hier al, maar. Ja, ja, zeker de grote doos no, in de keuken. No, no, no. Dus, uh, nou, nou, nou. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit uh, gaat zien. Uh... Ja, Willem Bruis is daar heel erg goed in. Dus zeker onze huismeester. Onze huismeester, dus dat, uh, we vertrouwen op hem. Zeker. En in dit uur ja, gaan we natuurlijk uh, naar Duintjesveld. We gaan eens luisteren of uh, de 2-0 voorsprong nog steeds 2-0 voorsprong is. Ja, en, dat is wel mooi. En verder heb ik nog wat berichten van de beroemde persberichten die afgelopen week zijn binnengekomen. Zoals een onderzoek TNO constateert toenemende energiearmoede in Noord-Holland. En wat hebben we nog? Oh ja, we hebben ook nog een bericht over um, de evenementagenda natuurlijk. Een beetje de, de, uh, wat, wat evenementjes. Um, en, um, en, en nog wat een heel bericht heb ik over lach. De lachgas? Ja, ja. Nou, Oeh, is dat er niet verboden tegenwoordig? Er valt weinig om te lachen bij lachgas. Uh, nee, het gaat over lachgas. Gebruik bij jongeren is sinds het verbod afgenomen. Maar gebruik in de auto blijft. En ik heb dat dus even opgezocht wat lachgas eigenlijk met je doet. je. Bij, uh, staat bijvoorbeeld bij... Uh, Thuisarts.nl staat er overal over. Nou, dus dat gaan we straks horen van je. Ja, ja, ja. nou, de hoogtepunten... of de, de belangrijkste punten heb ik eruit gehaald natuurlijk. Want het is te veel om op te noemen. Nou, dankjewel. Dat wordt weer een uh, leuk uur... Zandvoort uh, op zaterdag. Maar niet om te lachen. Nee, ja. zeker niet om te lachen met dat uh, gas. Maar niet om te lachen. Nee, zo is het. Um, waar wou ik het nou weer over hebben? Oh ja. Die muziek. Ja, nee, ken je nog uh, Tom uh, Manders? Ja, natuurlijk. Ja, die heeft nee. uh, in 1957 een uh, plaat gemaakt. Uh, Doris. Doris. Ja. Doris en twee motten. Ja. En uh, ja, wat motten we met die plaats? Ja. Nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Hij is opnieuw uitgebracht, want uh, hij is uh, enorm populair op TikTok uh, op dit moment. Echt waar? Ja, de kids uh, doen allemaal leuke dansjes op. En uh, wat gebeurt er dan? Nou, dan staat hij in één keer in de tipparade. Jeetje, jeetje. Dorf. 79, 1979. Ja, ja ongelooflijk. Ja, 1957 kwam hij uh, voor het eerst uit. Jeetje. En nu weer in uh, 2023, met dank aan uh, TikTok. Ik je er wonen twee modders in mijn oude jas. En die twee modders, die wonen er vast.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 En die twee modder, die wonen door de bas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet dat gelukt. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dot van modder in mijn oude jas.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 Een familie moeder bouwt er in mijn jas. Ik laat ze er als een kleuterklas Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreet mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en moddergebas, Met de dochter van moeder. Wonen in en ja. Ja, dat was Doris Tom Anders en Motten. Wat motten we ermee, hè? Nou, inderdaad. Inderdaad, 1957 en door TikTok, wederom, een hit geworden. Ja, nou. leuk, leuk, leuk. We hebben ook leuk nieuws, nieuws trouwens van Jan van der Leden. Nog meer. Want nadat de Wormerveer enigszins terug was gekomen, oh. toch weer een hele mooie aanval over links. Voorzet Raymond en Fernando Luis. Die naam hebben we al een paar keer gehoord vandaag. Die scoort de 3 tegen 0. Nou, op ja. dit moment daar op het Zometeen gaan we Jan weer bellen, en natuurlijk. Ja, ja, Maar eerst nog even een berichtje over Kiss. Hè. Dat zouden we nu even doen. Ja. Um, um, ja, Kiss, je kent het al, die rockband. Glam rockband wordt het ook wel genoemd. Die houdt ermee op. De vanavond. Oh, vanavond trekken we vanavond, de, de, de, de stekker eruit. Het allerlaatste concert ooit. En dat is een thuiswedstrijd. Dat gebeurt helemaal in het Madison Square Garden in New York. De stad waar de band in 1973 werd opgericht. En fans hebben dit al een paar jaar aan het idee kunnen wennen... dat Kiss met uh, de originele leden uh, met pensioen gaat. De groep kondigde de afscheidstoernooi al in 2018 aan... En begon daar in 2019 mee. Nou, en zodoende hebben ze het tot en met uh, de dag van vandaag. En vanavond dus de allerlaatste optreden. En dan uh, hoeven ze zich niet meer te sminken, want daar hielden de heren bijzonder van. En er waren ook heel veel fans hè, van die uh, groep, uh, ja, ja, ja, die ja, dat ja, ook uh, nee. deden en zo uh, gekleed uh, ook richting uh, de concerten gingen ja. van uh, Kiss. Ja, tuurlijk. Dat, dat, dat krijgt allemaal navolging. Dus na 50 jaar Kiss, ging Kiss meer. Nee, nee. Nou ja, maar Kiss hebben we nog wel. Want ze hebben uiteraard uh, ook uh, hele mooie hits uh, gemaakt. En ja. uh, nou, volgens mij was dit... Nog echt wel de meest bekende KISS plaats. Oké, okay, Vanavond dus het laatste optreden van KISS. De band die uh, in de, de, volgens mij de jaren 70 gescoorde met uh, hit. I was made for loving you. Straks gaan we naar Duinsjesveld. Jan van der Leden. Op dit moment 3 tegen 0 de wedstrijd uh, tegen Fortuna Peer. Ja deze danceclassic van Karen uh, White en Jeff Lorber, gingen we terug naar 1986. Dat was The Facts of Love. We gaan uh, weer terug naar Duitsersveld. naar uh, Jan van der Leden, Jan, we hebben geen Piet Pijper uh, nodig hoor. Jij kan het ook, hè? Ja, hè? Heb door? Ja, zeker. Dus, uh, nou ja, mooie... Ja, we gaven het al door uh, net. Uh, mooie mooie scorers van uh, SV Zandvoort. Ja. Dat, uh, hoe heb jij dat uh, beleefd daar? Nou, ik kon konden zien dat wij lekker in de wedstrijd kwamen. We gingen een beetje druk zetten voorin. En, uh, uh, de verdediging van Form uh, van 4 die kon het niet helemaal bol werken. En, uh, dan met de ervaren geslepenheid van uh, Fernando Lewis kan je al zien dat wij makkelijk tot scoren komen. Het was op een gegeven moment uh, een mooie voorzet van Fernando naar Jelle. Die, die, die, die opende de score 1-0. Wij... En wij bleven lekker druk zitten. Toen was het uh, andersom. Toen was het voorzitter van... Wie was het nou? Raymond. Dan Fernando. En die konden het heel eerst afmaken. Dat was 2-0. Toen kwam uh... eigenlijk weer een beetje terug in de wedstrijd. En die gingen een beetje het, uh, het spel overnemen. Die gingen een beetje druk zitten bij ons. En wij werden wat makkelijker. Maar we konden toch terugkomen. En het was weer uh, Fernando die uh, op een voorzet van Koen, ik had gezegd, of hoor, uh, maar het was Koen, die dan keurig uh, 3-0 maakte. En daarnaast hebben we nog uh, ook een kans gehad op 3-4-0, dat is jammer. Maar uh, 4-5-0 was het zelfs, had kunnen worden. Maar dat werd het niet. Nee, maar we hadden het daar wel over aan het begin van de wedstrijd, 5-0, daar zouden we het ja. voor doen. Ja, nou dat gaat echt wel komen hoor, straks. Nee, ik ben heel benieuwd. Ja. Dus nee, in ieder geval, uh, Fernando uh, Lewis, uh, die zal er niet uitgehaald worden, neem ik aan, de tweede helft. Nee, dat neem ik ook niet aan. Nee, die uh, blijft gewoon lekker spelen. Goed bezig nee, uh, dat... daar. Maar hij is toch steeds lekkerder gaan voetballen hoor, want hij heeft elke week wel meegedaan. En je ziet dat hij ook steeds beter in zijn spel komt. En uh, de jongens gaan hem beter begrijpen. Er wordt, ook, er wordt ook goed overgespeeld en we hebben goed teruggezet. En er staat nu echt, echt wel een team, dat kun je wel zien. Ja. En dat is mooi. Nou ja, de eerste helft, uh, hoe lang hebben we nog te spelen of zit het er uh, inmiddels op? Ik uh, sta te kouklaan, want ik wil uh, naar binnen. Oké, oké. oké. Nou ja, we gaan snel naar binnen Jan. Ja, vat geen kouwtje Jan. Nee. <lacht> nee, dat kunnen we niet gebruiken want uh, de tweede helft uh, hebben we jouw verslag nog nodig uh, natuurlijk. Ja. Hè? Tot zo. T Tot zo, dankjewel Jan zo. voor dit moment. Ja. Nou, 3-0, je hoort het van Jan van der Leden. Op dit moment uh, de ruststand bij SP uh, Sandport tegen Fortuna Wormerveer. En we gaan een uh, live versie draaien van uh, ja, Joe Cocker, uh, Benno. Oh, lekker. Ja, dat is hele lekkere muziek. Ja. En een van de live versies uh, die we vaker draaien en geheel terecht op de zaterdagmiddag... is deze Joe Cocker met uh, Nobilia Chameh. With. I need to disobey Joe Kroker en uh, Nul Billiët, Nou, het is uh, half vier geworden, tijd voor het uh, evenement. Hè? Want uh, ja, er is al het een en ander uh, gaande, zeg maar, op ja, dat gebied. Nou, inderdaad. Uh, je kan altijd natuurlijk overal uh, terecht. Zoals in, in ons eigen Zandvoort natuurlijk. Waar uh, tot uh, 7 januari volgend jaar uh, nog de tentoonstelling Zeeschilders is. En dat is natuurlijk een, uh, een prachtige tentoonstelling met uh, mooie vergezichten... En tot die tijd hebben we ook nog, eens even kijken, ja, ook tot 7 januari in het uh, Taylor Museum. Ja, te, dat zeg ik goed. Um, en een. Uh, uh, een tentoonstelling over Weibrand Hendricks. En die leefde van 1744 tot 1831. En, en daarmee werd hij toch nog 86 jaar. Dat is voor die tijd heel, uh, heel knap. Zeker. En uh, geen kunstenaar is zo verbonden met Tylers Museum als uh, Weibrand Hendricks. Aan het eind van de 18e eeuw woonde hij in het Pieters Tylers En is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken in het Pas. Toen pas geopende Tijlers Museum. En als uh, directeur van de kunstverzameling verrijkte hij de collectie met fenomenale tekeningen van meesters als Rembrandt en Mijan Douleau. En uh, bovenal is hij een van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Nou, en Wijnbrands Hendricks is dus nu te zien tot uh, met 7 januari in het Thijlers Museum. En hij maakte bijvoorbeeld uh, hele mooie schilderijen over het Haarlemse zelf. En uh, daar uh, een feestje op het Marktplein. Dan hebben we het over de Grote Markt. Zoals het plaatje laat zien. En uh, uit 1825 Dat is toch wel leuk. Ik beschouw het altijd als een beetje de foto's van die tijd. Uh, terwijl ze natuurlijk nog, uh, ik dacht, nog geen fotografie hadden. Maar hoe die mensen eruit zagen en blijkbaar ook leefden in die tijd. Ja, bezoek aan het tijdens Museum. Altijd de moeite waard. Zeker, zeker. En ook natuurlijk het Zalfdors Museum. Als je een museumjaarkaart hebt, je loopt erin en je loopt er weer uit. Het is uh, net zo makkelijk. Weet je wat er ook gaat komen uh, met kerst met name... Een kerstmuseum in Haarlem. Een dat kerstmuseum? Ja, uh, nee, uh, circus. Hè? Ik ben helemaal okay. in de war. Kerstcircus, kerstcircus. Ik denk uh, oude ja, ja. kerstballen die uh, tentoongesteld ja, ja. worden, maar dat niet. Nee, nee het een is kerstcircus. Een... Ja, is altijd leuk, joh. Dan. Ja, dat is altijd leuk. Het is een aparte website voor Nederlandse kerstcircussen.nl. En uh, nou ja, het, het, over het kerstcircus in, uh, in Haarlem. De vorige editie van het kerstcircus Haarlem was er één welke niet snel geëvenaard zal worden. En toch durven wij, dat zo schrijven zij, met trots bekend te maken... dat het ons gelukt is, de 30 ste editie van Kerstcircus Haarlem... wordt wederom een waar nog lang over wordt nagepraat. Alleen de top van de top, de crème de la crème uit de showbiz... is goed genoeg en wij hebben ze, uh, wij hebben ze weten binnen te halen. Een geheel nieuwe show waar je ruim twee uur lang op het puntje van je stoel zal zitten. En dat geheel wordt allemaal begeleid door een uh, enorm waterspectakel. Ze hebben een, uh, een show-watershow van 100.000 liter water... Ik heb het even uitgerekend We zijn natuurlijk een beetje in dit programma van de brandweer De brandweer heeft watertankwagens Van 17.000 liter Nou dat is een stuk of 8 van die joh, grote jongens wow. Naast elkaar Had ik het dan nou goed uitgerekend, nou whatever In ieder geval uh, ja, uh, Grote fonteinen met natuurlijk Allerlei leuke lichteffecten eromheen Dat uh, is een, uh, fantastisch uh, Er is natuurlijk ook muziek En is dus, uh, uh, uh, Van alles te doen in die uh, Lasershow, lees ik hier en, uh, en natuurlijk geen beesten meer hè, in circus. Dat mag niet meer. Geen, geen, nee, mag niet meer. Dus uh, illusies en muziek van Martijn Schabri uh, uh, zie ik hier even voorbij komen. Kortom, Nederlandse uh, kerstcircussen.nl, daar vind je alles terug. Dus en wanneer is het? In ALM Ik heb geen idee. Geen idee. Koop je tickets dus, direct. Zo, zoek tickets. het even uit op de, ja. Op de, op de website. Ja, ja, ja, het zal allemaal rond de kerst zijn. Oh, Oké, okay, dankjewel ja, uh, Benno. Ja. Ken je nog uh, die uh, plaat ja. van uh, Tracy Chapman en de the, the fast car? Oh, misschien wel. Ja, als je, als als je het je hoort. Het ja, ja. Dan, ja. Maar die gaan we niet draaien. <laughs> <Dat> <laughs> nee, Lekker nee, eens, nee, nee, hij, hij is wel opnieuw uitgebracht. En oh. uh, op dit moment er niet. Uh, van uh, Luc Combs. En uh, die uh, pakt de aanweerplaat uh, nog een keertje aan. Hier is de fast car.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 Now I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally, see what it means to be living. See, my old man's got a problem. You live in the bottle, that's the way he it is. Said his body's too old for working.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 Enough so we can fly away. Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. The music is all yours on CFL. En dat krijg je met de vinielplaten. Een beetje gekraakt tussendoor. Maar wel lekker. Deze plaat uit 1986 van Termeen. En Fall Down On Me. En voor de kijkers op www.zfm-live.nl liet ik de hoes uh, nog even zien van oh, ja. het uh, singeltje. Okay. Ja. ja, leuk. Dat, uh, ja. dat is nou een, een, een, een single, Seven Inch, hè, heet dat, uh, oh, Benno? Seven Inch. De Seven Inch oh, die we gedraaid hebben. Okay. Nou. Jij hebt weer een uh, berichtje voor ons. Ja, we kregen een persbericht binnen van de jongerenorganisatie organisatie Team Alerts, en, uh, die zich inzet voor uh, verkeersveiligheid van jongeren, onthuld, onthulde de resultaten van haar recente onderzoek naar lachgasgebruik onder jongeren. De uitkomsten zijn meegenomen in het Team Alerts nieuwe rijballonvrije campagne. Die gaat binnenkort uh, van start een campagne om het lachgasgebruik van jonge autobestuurders tegen te gaan. Een op de jongeren gebruikt lachgas. Dat is een van de conclusies. De meerderheid van de jongeren staat positief tegenover het lachgasverbod. De jongeren vinden het lachgasverbod zinvol en vinden het goed dat er een verbod is. Die, dit weerspiegelt een positieve sociale norm onder jongeren. Volgens meer dan de helft van de ondervraagden is het niet alleen hun eigen gebruik uh, verminderd, maar ook... ...zelfs volledig gestopt. Ook is volgens de meerderheid van de jongeren het gebruik in hun sociale omgeving afgenomen. Um, hoewel het lachgasgebruik lach, lach, onder jongeren is afgenomen... ...blijft er een zorgwekkende groep die lachgas gebruikt in de auto. En dat lezen we natuurlijk allemaal steeds terug... He, ...van uh, wat voor ellende dat allemaal met zich uh, meebrengt. En dit laatste kan dus leiden tot levensgevaarlijke verkeerssituaties... Um, en om jongeren bewust te maken van de gevaren en de sociale norm te zetten dat het niet normaal is om met lachgas te rijden, gaat Team Alert een vierde campagne beginnen. Nou ja, en dan uh, hadden we ook natuurlijk altijd nog uh, behoorlijk wat over wat doet lachgas met je. Nou ja, je krijgt een zuurstoftekort uh, aan, uh, in de hersenen. Daar begint het allemaal mee. En bij een zuurstoftekort kun je hoofdpijn krijgen, duizeliger worden en je evenwicht verliezen of zelfs blauwvallen, oud gaan. Daarbij kun je je verwonden. Zelfs uren na het gebruik van lachgas kun je je slecht concentreren en minder goed opletten, moet je je voorstellen als je dan in de auto zit. En dan bij thuisarts.nl kan je een heel verhaal terugvinden over uh, geeft lachgas grote risico's voor mij is dan de vraag. Nou, lachgas kan uh, grote problemen geven. Vooral als je vaak en steeds lang achter elkaar uh, dit gas gebruikt. Misschien geeft lachgas ook al schade aan je lichaam als je af en toe gebruikt. Maar dat weten ze eigenlijk nog niet precies. Uh, deze problemen kunnen komen door gebruik van lachgas. En dan hebben we het over bloedarmoede door te weinig vitamine B12... Pijn en verlamming, moet je nagaan, verlamming. Hè? Dat je dus even niet, uh, nou, uh, misschien helemaal niet meer kan lopen. Nee, richting uh, Heliomare dankzij uh, Lachgas. Ja, ja, ja. Boe. Lekker hè, ben je lekker bezig. Schade aan je ruggenmenig, een dwarslazy wordt dat dan wel ge genoemd. Nou, dan uh, dat is je leven ook zo'n beetje... Nou, uh, heb je een groot probleem, dan kom je in een rolstoel terecht en er misschien nooit meer uit. Um, eens even kijken, dan hebben we um, pijnschoten en... Uh, dit gaat dus inderdaad vaak niet meer over paniekaanvallen, bevriezing, brandwonden... en dan je hersenen natuurlijk, de enorme schade die je in je hersenen uh, kan aanrichten. En daarbij uh, kan je ook waarschijnlijk verslaafd worden aan lachers. Nou, dan... Dus blijf er vanaf. Uh, nou, ik zou zeggen neem een glaasje Fanta. Zeker. Nou ja, vanavond uh, vieren heel veel mensen het Sinterklaasfeest, uh, Benno. Oh, nu al? Ja, want uh, ja, het is zaterdagavond natuurlijk. Oh, ja, hè, dus natuurlijk. Een, ja, ja. Een, een mooie gelegenheid om uh, pakjesavond uh, te vieren. Ja. Wij wensen iedereen heel veel plezier erbij. wij als je het van de week doet, he, op 5 december ook alvast heel veel plezier. En vandaar dat we deze nog een keertje gaan draaien voor je. De single van het goede doel. En Sinterklaas, wie kent hem niet?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 Paper knows the paper knows the paper knows the Laat dan stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid zijn paard Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet Maar Sint heeft het dan blijkbaar dus, want antwoord krijg ik niet Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte de Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Sinterklaas, wie kent Sinterklaas, Sinterklaas, En dat waren Henker en Henk, op zowel Het Goede Roel En Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, wat voor grapjes zou die nou gemaakt hebben over de zak van uh, Sinterklaas, uh, Benno? Heb jij enig idee? Wie? Henk en Henk? Henk en Henk, die, ja. zou, die hadden het over de zak van Sinterklaas. Oh, uh, nou ze konden elkaar in ieder geval niet uitstaan. Uh, oh. dat, dat, uh, altijd ruzie, Henk en Henk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, eens even kijken hoe het op uh, Duinstjesveld gaat. Tweede helft. Uh, Jan, een beetje opgewarmd uh, in, uh, in de pauze, in de rust. Ja, enigszins hoor. Oké, okay, bier, oké. Okay. Biertje is ook koud. Dus... Ja, oh ja, dan krijg je dat weer. <laughs> maar wel lekker, waarschijnlijk. Heerlijk, heerlijk, Zeker. heerlijk. Nou, de tweede helft, hoe zijn we uit de kleedkamers gekomen? We zijn uh, met dezelfde elf in ieder geval uit de kleedkamer gekomen. Het is wel zo dat uh, de weer enigszins uh, furieus uh, is begonnen. En het resulteerde in, in een uh, schot op totaal. Maar de baan was wel voor Mickey groot. Uh... <coughs> het, uh, het blijft iets nog steeds erin om. En over, over de Mickey gesproken. Mickey is natuurlijk uh, jarenlang keeper van de tweede geweest. En in het begin van het seizoen zag je dat die jongen heel erg zenuwachtig was. Maar gedurende de competitie, waar hij eigenlijk steeds uh, als eerste keeper opgesteld zat... Dan zie je dat die jongen echt groeit. Je ziet zijn zelfvertrouwen komen. En nou, hij is echt een grote waarde in, in het team geworden. Dat vind, ik, dat vind ik ook heel leuk om te zien. Ja, ja. zeker. En dat zie je ook uh, vaak uh, bij keepers. Hè, dat, uh, dat ze dat even nodig hebben. Even winnen. En ja. dan uh, dat in een keer het talent ja. wat ze dan hebben... dat dat uh, duidelijk naar voren gaat komen. Ja. Nou ja, mooi, uh, mooi nieuws uh, in ieder geval. 3-0, nog steeds uh, de stand daar. En hoe lang hebben we nog te spelen op de klok? We zitten nu in de 57 ste minuut. 57ste minuut, oké. Nog ruim een half uur. Oké, oké. Nou, komt helemaal goed. We gaan op naar de 5-0. Spreek je straks. Ja, dankjewel Jan. Hoi. Dat was Jan van der Leden. nog steeds 3-0. Ook na de rust in de 57ste minuut. S.T. voor tegen Fortuna Wormerveer.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 Later hebben ze in de jaren, de, volgens mij, jaren 90, hebben ze nog een uh, dasplaat uh, gemaakt. Uh, Because the night. Je hoorde het origineel van Petty uh, Smit. Zo is het maar net. Uh, nou, Benno. Uh, ja, uh, ja, ja, goed ja. nieuws. Uh, nog steeds uh, 3-0. Ja, Dus uh, we staan voor uh, daar op uh, Duitsersveld. Ja. Onze verslaggever is uh, net ter uh, plekke geweest bij de boot op het strand. Ja, de, de, even kijken. De vissersboot natuurlijk. Uh, de Black Jack uit Amuiden. en... De, ik zie Facebook bij uh, de groepen Je bent Zandpoort er als uh, dat uh, onze eigen. Topfotograaf Chris schot schot Schotanus. Nee, me niet kwalijk, Schotanus. Um, die was er droge En die heeft ook met drones, of zijn zoon geloof ik... met drones foto's uh, gemaakt. Het is dus prachtig, een uh, enorm stuk zee... en dat kleine bootje dan op de, bijna op het strand... Uh, op een gegeven moment wat water. Maar die prachtige luchten. En, en heel druk, hè, he, daar bij en, de boot. Uh, ja, en druk. En, uh, en de visboer doet goede zaken... Uh, want die staat er uh, ergens pal naast en uh, dus uh, nee dat. Uh dat gaat maar door. En het uh, houdt de gemoederen bezig. Want onze grote vriend John uit België die wist er ook over te vertellen. Ja, want uh, de Belgische media die, uh, die schrijven en, uh, en uh, presenteren daar ook over. Uh, over de boot uh, hier in uh, Zandvoort. Ja, ja, en er zijn... Dus zelfs uh, ja, internationaal nieuws zijn we geworden met uh, de boot. Nou, ja, is mogelijk. Ongelooflijk. En, um, en er zijn mensen die zich hardop afvragen waarom uh, Wijsmuller en Smit niet een van, een van hun grote zeeslepers sturen om uh, de Black Jack van hem even de, de zee... Zouden trekken? die uh, de boot niet uh, kapot trekken? Als ze een beetje power erop uh, zetten? Ik heb geen idee, maar... Nou ja. uh, het, was, uh, nou, het was bij de laatste poging... van de twee visserskotters... niet zozeer het probleem van vermogen... maar van de kabel die ze, waarvan ze bang waren... dat die zou breken. Dus, ja, het, en een helder naar rechts uh, de boot. Dus, ja, uh, ja, ja. Maar dat goed, ging ook even niet goed. Zo'n zo schipplottrek is natuurlijk ook weer, uh, um, ja, ook weer een apart vak, denk ik. Ja, en... zijn dochter heeft trouwens een donerenactie uh, ja, opgezet. Ja, ja dat en gaat wel Ik ben heel benieuwd wat er op dit moment uh, in de pot zit. Nou, enige tienduizenden euro's heb ik al begrepen. Dus uh, gelukkig gaat dat goed, maar... Ja, ik was natuurlijk uh, des duivels toen ik las over uh, de dieven die de tuig gaan, de, de, de, het tuig, het tuig hadden gestolen. Dus, uh, en het ging uh, om uh, uh, um, uh. ijzer of zo. Ja, ja, ja. Het gaat helemaal nergens over, precies, maar wel de boot slopen. Uh, precies, we blijven gewoon, gewoon met je poten vanaf en dan. Uh, en ja, dit is toch de man zijn broodwinning geweest. En die boot is een pensioen, heb ik gelezen. Dus uh, laat alles gewoon heel. Oké, okay, nou we kijken straks nog even wat de doneeractie tot nu toe heeft opgeleverd. Ja. En hoe je nog kan doneren voor de schipper van de boot. Want het is natuurlijk, ondanks dat we het wel leuk vinden om te kijken naar de boot... is het eigenlijk wel een diep trieste verhaal dat het gebeurd is. Inderdaad, ja. met deze visserskot. En dat het toch nog niet op is gelost. Nee. Dat is, uh, en hij ligt toch al een paar dagen. Dus dat is uh, heel jammer. Zeker. Nou, ondanks de kou veel uh, bekijks uh, op, uh, de, op het strand uh, naar uh, de boot. Want uh, ja, drie graden, dan uh, zeggen we van... Uh, Bro, koud, kou. hè? En die gaan we nog even draaien. Tot aan het nieuws en uh, weer van vier uur. Tot zometeen zijn we weer terug na vieren. Zeg, heb jij het weer besteld? Fokken weer! Hey. Last van koude tenen, koude de koude klauwen! Die vries. En ook nog al die regen op je kop. Weinig wind, maar het is helaas een hele koude. En de BIL zegt dat je morgen binnen blijven moet. Zeker weten dat we morgen lekker zweten. Eskimo's! Wat? Eskimo's, je hoort ons.